Lieve! Waar ga je naartoe? Ik, In Naar huis, hoe dat zo? Heb je nog even de tijd? Ja, over een klein uur gaan we thuis eten. Kom dan even mee naar het strand. Nou, wat is dat dan? Ik wil je wat laten zien. Hoezo? Is dat wat aangespoeld? Nee, aangespoeld is het niet. Maar het is iets wonderbaarlijks. Wat is het dan, Arie? Nee, ik zeg nog niks. Je moet het met je eigen ogen aanschouwen. Maar voor mij is het een wonder. op welke hoogte ligt dat wonder? Om en nabij paal twintig. Nou, dat zou net kunnen. Ja, je hebt me nieuwsgierig gemaakt. Nou, kom mee dan. Vort! Een nieuwe hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het eerste deel van Alles op het Strand... 20. Ja, wat blijft dat wonder nou? Even voorbij dat duin, dan zie je het. Tenminste, dat hoop ik. Dat hoop je? Zeg ben je nou helemaal. Laat je mij dit hele stuk rijden voor niks. Nou, wacht nou maar af. Kijk. Daar heb je Ik zie niks. Kijk dan uit je doppen man. Langs mijn arm. Daar. Arme, chemeraal. Een schip te zien een oud zeilschip. He, is het vanaf gebeurd? Nee, jongen, helemaal niet. Kijk nog maar eens goed. Het lijkt wel een wrak. Een heel oud wrak. Is een oud wrak, Zil. Ja, Ja, je hebt gelijk. Maar waarom hebben we dat nooit eerder gezien? Het moet blootgewoeld zijn. Na zo'n noodweer als vannacht, wil bij het nog wel eens scheuren. En dan kan er van alles naar boven komen. Ik zag het vanmorgen vanaf het witduin. Maar het lijkt wel alsof het nog meer hoge rompjes komen te liggen. Van het dek is alles afgeslagen. Maar zo te zien heeft de romp het nog wel gehaald. Zullen we een kijkje gaan nemen? Met deze vloed zeker. Nee, nou niet natuurlijk. Maar morgenochtend vroeg als het app is. Het is de vraag of we er dan bij kunnen komen. Ah, geloof me nou, bij App komen we een heel eind. We kunnen het proberen. Alleen... Volgens mijn vader krijgen we vanaf nog slechter weer dan gisteren, en die man krijgt altijd gelijk. <lacht> als het over het weer gaat, tenminste. Ja. <lacht> als het over het weer gaat. Maar uh, goed, ik ga morgen nog het met je mee. Ik wil dat scheepje wel eens van dichterbij bekijken. Om acht uur? Om acht uur. Maar nou ga ik naar huis. Mama is oh, Is dat het? Ik dacht dat er om weer kwam. <lacht> Plaats terschelling. het oostelijk deel. Tijd zo in het midden van de vorige eeuw. In het laatste huis, gerekend vanaf de plaats ooster ...richting Bosplaat, ligt het huis van weduwe Boer. Kijke boer woont daar met haar drie kinderen. Eegje, een meisje van twaalf... ...die elke dag op de groede het jongvee laat weiden... ...laas haar tweede zoon aan wie zij al het zware boerenwerk rondom de hoeven kan toevertrouwen. En dan nog Arjen, de oudste en meest onberekenbare van het drietal. Het is geen gemakkelijk leven daar in het laatste huis op het eiland, maar alles reelt en zeilt er zoals het moet. En daar is iedereen in de oosten het over eens. Kijk, een boer, die staat haar mannetje. Die is niet klein te krijgen. Haar kijk op de wereld is even eenvoudig als sterk. Vertrouwen op de schepper van hemel en uil. Want ons leven is in zijn hand. En voor de rest, hard werken maar. Hard werken maar. Goedenavond, Sam. samen. Ah, dat Doeke. Kom in man. Vraagt, ...komt er weer een flinke bui op zetten, kijken. Zou je denken? Ja, ja. Er staat een stroeve wind vanuit het noordwesten... ...en het is heilig weer boven de zee. Dat voorspelt weinig goed. <coughs> ik kan vannacht nog wel erger gaan spoken... ...als gisteren nacht. Hoe staat het eten ervoor, Eegje? De aardappels koken. Mooi. de jongens nou maar gauw thuiskomen... ...eet je hapje meedoeken? Nou, daar sla ik niet afkijken. Daar komt er wel goed uit. Doeken, meer blijft ook eten, ik, ja? Mooi. Het viel me zo even op dat het zand weer danig dichterbij komt kruipen, Ja, kijken. ja, dat is mijn grootste zorg. We moeten weer hard aan het scheppen, Doeken. Anders waaien we helemaal onder. Kunnen ze hier nou geen, geen helmpoten om de duinen tegen te houden? Ha, helmpoten. Hier in de duinen oost. In Horen hebben ze wel wat anders aan hun hoofd. Om de west, ja. Daar leggen ze het zand vast. Zijn ze al jaren en jaren mee bezig. Maar waarom hier dan niet? Nou, omdat oost geen west is, Doeken. Laatst was er hier een opzichter. Die kijkt zo wat rond, drinkt een slokkie en wil zo weer weggaan. Ik zeg, ziet u dan niet dat het hier gevaarlijk voor ons wordt? Dat hier nodig helm geplant moet worden? Zegt hij. Och, ga over een jaar met pensioen. Mijn tijd houdt het nog wel uit. Zei die dan? ja. Vind je dat nou een antwoord, als een mens beleefd wijst op een groot gevaar? Nee, man. Hier omhoog zitten we te ver van het vuur. Goedenavond. Hé, hey, dag, Doeken. Dag, Arjen. Eet je hier een prakje mee? Ja, ja. Nou, dat komt goed uit, want ik heb jou wat te vragen. Heb je Laas ook gezien, Arjen? Ja, die zet net de bruin op stal. Mooi. Echtje, zet de pannen maar op tafel. Ik ben zo even met zil nog eens kijken. Het leek wel alsof het vak nog hoger opgestuurd was. Jij ook, koffiedoeken? Uh, nou, graag kijken. Maar, uh, waar zei jij dat dat vak lag? Bij paal 20? Bij paal 20, zeg je. Een tikje om west. Bij de binnenpaal. Ja, ja, ja, precies. Merkwaardig. Merkwaardig. Ja, ventje, Daar kan ik je wel wat meer van vertellen. Jazeker. Ja, zeker. Het zal ongeveer wel een jaar of vijftig geleden zijn... maar ik weet dit nog precies. Een Duitse topzeilschoenen was het. Over de banken heen werd hij met gebroken roer op het strand gekwakt. De masten braken als rietjes. Geen mens van de bemanning kwam er levend af. En geen lijk hebben we later gevonden. De kaptein. De kaptein moet... In Friesland aangespoeld zijn. Ja, in Minnerscha. Ja, ja, zo was het. Maar, maar, maar bent u dan niet op het wrak wezen kijken? Jazeker. Ik ben er toen met de oude Thijspals tussen twee buien even heen geweest. Ik weet nog goed dat, dat we samen in de kajuit zijn geweest. Ja, daar was een nachthuusje in met een mooi koperen dekstuk erop. Oh, ja. Daar zat natuurlijk een kompas in. <laughs> Thijs vroeg of ik een kompas had. Nee, zeg ik nou, dan. dan krijg je er van mij heen, zei <laughs> ja, hij. Hij trok aan het deurtje, maar dat zat knap vast. Wacht maar, zei ik. <laughs> ik kwam toch wel eens willen weten hoe zo'n kompas eruit zag. Ik had een, een groot, zwaar zakmes bij me. Nou, oh, daar kon je wel wat mee doen. Maar ik sloeg zeker te hard, want ik, ik joeg dat mes tot, tot aan het heft in het hand. Oh. Ik, ik trek het thuis trekken, maar het mes zat muurvast, hè. Nou, nou wisten we daar natuurlijk wel raad op. We zouden dat mes daar heus wel uitgekregen hebben. Als die storm er maar niet was geweest. Hm. Die zetten weer op en dan hadden we een erg in. Op een gegeven moment was er een golf als een huis. En die kletste over het dek, zodat de hele schuit trilde. Nou, wij af. Nou, dan hebben we nu later af moeten gaan. Geen droge draad meer aan je lijf. Maar ja, die mes, die mooie mes, dat wilde ik niet missen. Maar ja, die nacht storde misschien nog wel eens zo hard. En de volgende dag, en, of u me nou gelooft of niet, Arjen... ...de volgende dag was die schuit weg. Hè? Ja, we waren wel overal drijfgoed. Vooral in de buurt van het Windhaan, dat wel, maar de schuit was weg. ...opgeslokt. En dat was precies... ...waar jij zegt, Arjen... ...bij paal 20. Ja, de binnenpaal. Ja, ja. Een tikje omwest. Oude Thijs Paul was toen zo oud als ik nu ben. Ja, ik was even in de 20. Ik zeg maar, zo oud als jij nu. Mm -hmm. Als ik niet zo stijf in mijn benen was... dan zou ik nog wel eens willen kijken. Vijftig jaar zit zo'n schuit in de grond. Tja. Doe maar. Alsjeblieft, de koffie. Dank je, kijken. Heb je dat gehoord, Min? Oude Doeken kan zich die boot nog herinneren? Ja, ik hoorde zoiets. Ja, ik, ik ben zelfs nog in de kajuit van die schoenen geweest. Vijftig jaar zit zo'n schuit in het zand. En dan komt hij ineens weer tevoorschijn. Nou ja, het, het komt voor. Zeker, zeker. Ik ga morgen kijken of ik erin kan komen. Nou hoor. van mijn inkomen is geen sprake, Aien. Die schuit is nou één kon zand. Trouwens, morgen kijken, ik heb wel een ander werkje voor je. Wat dan? Zand wegscheppen. Achtertuin moet nodig opgeknapt worden, anders groeit er geen kroppiesla meer. Dat verdijde stuifstand komt steeds dichterbij. Daar kom je nooit vanaf. Je komt er van af als je het wegschept. Als maar wegschept. Jij moet verhuizen. Dat moet min doen. Onthoud goed, Ayen. Dat is het laatste wat ik doe. Jij schept morgen het zand weg. En daarmee uit. Goed, goed, goed. Ik ga morgen zand scheppen. Maar eerst ga ik morgenochtend naar het wrak. Ik heb met Zil droeviger afgesproken. Morgenochtend om acht uur. Dat zand, dat komt wel. nog schepen op zee, daar en daar om West zit de wereld pot dicht. Ja. Nou, als ik kapitein was, zou ik maar gauw ergens binnen lopen. Ja. Hoe lang heb jij nou zo ongeveer gevaren? Zeven jaar. Ah. van mijn dertiende tot mijn twintigste. Zo. Maar ja, daar doodging, moest ik natuurlijk thuis blijven. had ja. je liever weer naar zee gaan? Nou. Ik weet het niet, Sjoen. Ik Weet het niet. Als ik gewild had, dan zat ik nou met Douwe Groenendijk op die houtsleeper naar Riga. Want weet je, ik ken Riga. Ik ken Kroonstad, Kopenhagen en nog wel drie, vier havens in Zweden. Zo. Oh, jongen. Lieve vankers lopen daar rond, Silt. <lacht> ja? ja? Om je ogen eraan uit te kijken. Het <lacht> is een goede vaart, jong, de Oostzeebaars. Lieve vankers lopen dan hier ook genoeg rond, hoor. Ja. Daar heb je gelijk aan, Sils. eentje daarvan, die heb ik al zo'n beetje voor mij gereserveerd. Zo. Mag ik raaien? Wie? <laughs> jij mag rijden. Eh... Uh, Japke. Het, uh, welke Japke? Japke van je buren. Van Heerlijn en Japke Roos. Jij, eh... Uh, jij mag niet meer rijden. En wil jij dan toch maar zeggen? Dat hoor je mij niet zeggen. Het leven is hier ook goed. Je hebt hier van alles. Zee, bosplaat, strand. Strand goed, om niet te vergeten. Zeker. een kooi. Noem maar op. Maar het moet gezegd dat Famke in Zweden was ook een heel lief Famke. <laughs> Jij ja, weet ook niet goed wat je wil, hè. Eerst heb je het over een schildermeisje. En som je alles op waardoor het leven hier op Skilger beter is dan waar ook. En dan weer zeggen. Je... Hé, hey, hé, hey, daar hebben we het prak. Nou, wat zei ik je gisteren? Nou, het app is, kunnen we er helemaal bij komen. Tja, wonderlijk, hè? Dat dat zomaar ineens is komen opdagen, Ho, ho, ho. De afstand blijft nog heel vast. Maar nou zie je toch wel dat er bijna niks meer van in de hoofd is. Ja. 50 jaar onder het zand, wat wil je? Eh, wat gaan we nou doen? Wacht even. Doeken had het over een kajuit. Dan moet hier zo ongeveer de ingang zijn geweest. Nou, eh, laten we maar eens wat gaan spitten. Ja, goed, doen we. Eh, waar beginnen we? Nou, als jij nou bij die bul begint, dan begin ik hier en dan werken we zo naar elkaar toe. Prima. Nou? Oh, goedemorgen Heerle. Ik vroeg wat je aan het doen was. Dat zie je toch, buurman? Een zandstand wegscheppen. Dat is toch geen werk voor een vrouw? Voor een vrouw misschien niet, maar voor een weduwe wel. Ik zag je zoon Laas zo even op de akker. Hij was aan het ploegen. Ja, dat is bekend. En waar is je andere zoon? Kan die dat zand hier niet wegscheppen? Wat heb jij ermee te maken, Hele? Hij zit zeker weer op het strand en niks, hè? Hoe gaat het met jouwkje, hè? Zit ze nog te melken, hè? Huh? Hè? Hoezo? En hebben de kalfjes hun ochtend al gehad? Daar zorgt elke morgen jouwkje voor. Elke morgen melken, elke morgen voor kleinvee zorgen. En eieren gaan er zeker ook nog. Zou je jouwkje niet liever helpen in plaats van hier rond te hangen? Of is dat soms geen werk voor een man? Ja, grote mond heeft je altijd al gehad. Het zou goed zijn als je die ook eens tegen je zoon opzette. Ik heb het laatst nooit last. Nee, vanzelf niet. Maar die bedoel ik dan ook niet. Wie bedoel je dan wel? Nou, zeg ze nou maar. Je begrijpt drommels goed wie ik bedoel. En dit zeg ik je. Als Rijn er nog was geweest, dan zou er wel anders tegen die jongen opgetreden worden. Ja, maar Rijn is het nou niet meer. En nu voed ik mijn kinderen op. Allee, dag Mim. Dag Bim, man. Zo, Eegje. Wat kom jij op deze klok thuis doen? Waar bemoei je, je toch mee, man? Hoe stor ik soms? Ach, wat nee, mijn kind. Je stoort helemaal niet. Wille Roos moet nodig naar huis om de kalveren een slobber te geven. Ja, ja, jij zult het toch moeilijk krijgen. Kijk, hè, met je grond en mond. Ah, die bemoei je al. Mim, kom mee naar binnen. Wat is er? Er is van alles op het strand, Mim. Wat zeg je? Ja, heel aan het eind van de bosplaat. Er zitten schoenen vast, of een bark. Weet je dat zeker? Er ligt wel een damp op zee, maar Japke en Jiltje zagen het ook. We hebben twee stokjes in het zand gestoken en er langs gekeken. Maar het schip beweegt niet meer. zit vast. Japke vroeg of ik Rome Volkert ook wilde waarschuwen. Japke pas wel op het vee. Waar ligt dat schip vast, zei je? Aan het eind van de bosplaat. Tussenpaal 29 en 28. Geen mens weet nog van de stranding af. Zal ik het horst even halen? Ja. Ik me even aan. Waar ja. ja. is mijn zwarte kap? oh hier. En mijn en, en, en, en, jak? Mijn jak? Arjen moet mee met de reddingboot. Paateman dat is minstens 10 gulden. Maar wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Waar ja. blijft je nou met dat paard? Eertje! Ja. Alsjeblieft, Wim. Zo. 1, 2, up. En Eertje, jij blijft staan. je handen achter dat dekste komen. Kom nog even hier met die schot. Ja, goed. Maak nog wat zand weg. Zo. zo ja. ja. Kan jij er nou ook bij? Ja, ja, ja. Nou, met z'n tweeën trekken. Ja. Jongens. ja. Hey. Nog eens. Ah, ja. Ah. Ja. Ah. Zo, zo. Dat hout is helemaal boze. Zo, nou kunnen we met dat grote stuk. Okay. Hey, gaat dit? Ja, ja. ja. Hey, Nee! Ja! Heb Nou eens, Sil! Er zit aan de binnenkant een mes in het hout. Zet, ja, draaitje. kan je het los krijgen, hè? Oh, dat is makkelijk genoeg. Zo! Zo, zeg dat zo mooi, mes. Ja, eens even schoonmaken. Nou eens, Sil! Kijk nou eens! Er zijn letters ingebrand. Ja, precies. Welke letters? D. M. D. M. Wat zou dat betekenen? Wat zou dat betekenen? D. M. Doek natuurlijk. Doek Ja, dat is het mes van Doek Meer. Wat hij me gisteravond vertelde. Vijftig oh, ja. jaar geleden is hij hier in het wrak geweest. En toen heeft hij zijn zakmes verspeeld, vertelde hij. Vijftig jaar geleden. John, ik was net zo oud als jij nou, zei wat een raak. wat een marakel! Ja, wie komt daar nou aan zitten? Wie daar komt aan zitten, dat is mijn moeder. Dat is min. Joost, dit is allemaal kan. Zet Arjen, op dat die kunnen. Hoi, volk. Hoi, volk. Hoi! nou, vooruit. Kom met hartsel. Hoi. Arjen, die moeder van jou. Dat is maar er eentje. Min, Dan is er maar één, zil. is er maar één. Geluisterd naar het eerste deel van onze nieuwe hoorspelserie Arjen. Hierin hoorde u de stemmen van Truus Dekker, Wim de Meijer, Frans Vaasen Ingrid Heinzius, Frans Kokshoorn en Rudolf Damste. Technische realisatie Wim de Kok en René de Blok. De regie was in handen van Friso Koks.